Kon zingend op de stijger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger kon een lied van Palmias of Jeruzalem. had een eigen ARIA. Lang mee duren blaak je bier, je bier, je, bier, je bier, bier, bier, bier. Onze reden the shave Gedacht. Ik weet iets in mijn bloed. Hoort is in het woord, hier is het allemaal. Een delen dat gevoel is spreekt het.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 Wat je al doet En je krijgt het niet uit je kop Wat je al doet Niemand geeft je een schouderklok Maar God is dat wel ver Ik ben geen liefde Maar ook geen kerel zonder hart Geef me nog een kans Smeek je alsjeblieft overcomes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 Op de baan dan denk je yes Een fenomeen, hij gaat naar de top Max is de, de Dia Vem. De van. Hoe is het? Vreselijk. Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van hechten in de tuin. Het is niet waar. Alleen nog zien.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 Kerokee, ik kan er niks aan doen. Als feest ooit een sport, sport, word ik kampioen. Ik stop als, als ik blauw ben. Dus morgen zie ik groen. Vanavond doe ik gekke dan ik een jong oer. Dit is een.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 Ze alle in die eet, eet, eet. Ja! En nu natuurlijk nog ontmon.